...met het NOS-journaal. Israël geeft Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten... ...toestemming om voedsel en andere noodhulp te droppen boven de Gazastrook. Dat meldt de Times of Israel. Mogelijk wordt vandaag al de eerste vlucht uitgevoerd. Er is een groot voedseltekort in Gaza en er gaan mensen dood van de honger. Israël liet dit voorjaar maandenlang geen eten toe. En daardoor stierven afgelopen 24 uur zeker 9 Palestijnen. Demissionair premier Schoof noemt de zorgen in Nederland over Gaza terecht. Hij zegt dat premier Netanyahu een andere koers moet varen. Israël heeft volgens Schoof de verplichting om humanitaire hulp toe te laten. Hij herhaalt dat het demissionaire kabinet Israël consequent oproept om het internationaal humanitair oorlogsrecht na te leven. Nederland blijft zich volgens Schoof inzetten voor vrede met een twee-staten oplossing als uitgangspunt. Bij een raadslid in Hilvarenbeek is eerder deze week een explosief door de brievenbus gegooid. Ze was op dat moment op vakantie en is eerder naar huis gekomen. De deur van de meterkast bleek eruit geblazen en de hal lag vol met glas. Het raadslid van de lokale partij HOI Werkt zegt dat ze nooit eerder dreigementen heeft ontvangen. Ze denkt dan ook niet dat het om een persoonlijke aanval gaat. De politie doet de onderzoek. De Nederlander Tijmen Arendsman heeft de laatste Alpenrit van deze Tour de France gewonnen. In de ingekorte rit van Albertville naar La Plagne reed hij 13 kilometer voor het einde... ...uit op weg uit de groep van de klasmensleider Pogacar. Op de berg waar Michael Bogert in 2002 won... ...kwam Arendsman solo over de finish voor zijn tweede overwinning in deze Tour. Pogacar draagt nog altijd de gele trui. Het weer vanavond klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar 12 tot 15 graden.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 In my cells, that's my celly, Made in the image of God, that's a selfie. Pray five times a day, so many felonies. Who gon' post my bell, Lord, help me. Hold on. Donda, I'm with your baby when I touch back, roll. Total stop all of that red cat, We going home. Not me with all of these sins, casting stones. Might be the return of the throne, throne. Jehovah and Jesus, like Moses and Jesus. You're not in control of my thesis. You already know what I think, but think pieces. For you actually already told you he think he is. Don't try to gel my thoughts and think precepts. I can't be controlled with programming presets. Reset. On my cell, in my cell tonight. Don't have to see you to touch you. This is what Braille look like. It's on sight. Take me to jail. Come on, girl. Tell her Send my mail. We know what hell look like. Still, it's a hell of a life. Yikes. Guess Ja mensen, welkom bij uh, de nieuwe uitzending van Jou ja, Maar NM'n En dit keer neem ik hem over. Mirko, zoals uh, de oplettende luisteraar misschien heeft uh, kunnen horen. Ja, en dan, uh, we zitten echt met een hele volle studio vandaag. Want uh, Mickey is er vandaag weer een keer. Ja. Casper is er vandaag ook. Ja, ja, ja, ja. Casper ja. is er ook. Hey, hey, hey, dus, uh, dus eigenlijk, ja, laten we gewoon even beginnen. Hoe gaat het met iedereen? Begin even bij Mike. Hij uh. nou, mij gaat het altijd goed, dat weet je toch? Mooi. Ja, en, uh, dat is makkelijk. En Casper, met jou? Ik ben lekker aan het uitrusten na een Le hele week werken. Lekker aan het uitrusten, mooi zo. En Mickey, voor jou heel lang niks voor. Uh. Geef even hoe uh, status update. De hoe is status het? update. Uh, het, was, het was echt gigantisch druk. En nu zijn we gewoon lekker druk, weet je wel. Nu dus zijn we lekker druk. De... Nice. Ja. Mooi zo. En natuurlijk, jammer. Normaal onze master die vandaag gewoon even kan ontspannen. Hoe, hoe gaat dat? Ja, nou, dat, dat is eigenlijk wel ideaal. En uh, sowieso is dit natuurlijk uh, ontspanning. Maar het is altijd fijn als iemand het over kan nemen. Hoewel ik me eigenlijk de, de hele maand niet druk heb gemaakt... over dat jij nu aan de knoppen staat. <laughs> eigenlijk, eigenlijk begint dat een beetje de laatste minuten pas. Nou, ervoor. inderdaad. Voor de luisteraars, heel zien. leuk. Ja. Uh, ik, ik had dus gewoon alles netjes voorbereid, natuurlijk. Uh, ik blijk ik de verkeerde harde schijf meegenomen te hebben. Dus ik ben net echt zeven minuten voor de uitzending naar huis gereisd. en heb het somehow gered om hem, uh, om hem hier te hebben. Maar goed, maar niet ja, uit. Alles is nu op orde, joh. Dus je kan weer... In ontspanningsmodus. Het, het gaat allemaal oh, goed. Daar had ik het niet over. Oh, oh, dat je het niet oh, oh gewoon, in het algemeen. Ja, om nou ja, precies. It, want uh, nee, daar komen we zo. Ik, ik, we laten We gewoon beginnen met het nieuwsoverzicht. Uh, Mike, ja? uh, jij had een nieuwsitem. Ik zie hier staan: Red Bull ontslaat. Ja, doen, Formule 1 Vertel. nieuws. Ik uh, wil hier ook even Mickey bij betrekken. Ik dacht dat ik oh, het alleen ja, moest doen. Ja. Maar dit was denk ik wel de schok, meest schokkende ontwikkeling in de Formule 1 ik, wel in de afgelopen jaren. Want na een hele rit aan coureurs en tegenvallende resultaten heeft Red Bull nu besloten om teambaas Christian Horner, die dit al heel lang deed. Voor mij was het de langste teambaas in de Formule 1. Ook op straat te zetten, gewoon op, van de een op de andere dag. Terwijl hij nog een contract had voor een paar jaar. Ja, uh, ja zag jij dit aankomen, Mickey? Uh, ik had het al enigszins verwacht toen, toen in de winterstop... toen allemaal van die geruchten waren van... oh, Christian Horner, dit, Christian Horner, dat. Ik heb niet het hele verhaal meegekregen... dus ik wil het niet al te veel zeggen. Uh, maar ja, omdat ik eigenlijk alleen dat had meegekregen... dat hij flink uh, in, de, in de panari zat... omdat er het een en het ander over hem werd gezegd... Ja. had ik toen dit na, toen in één keer naar buiten kwam... dacht ik van, oh... Ja, maar het is natuurlijk zo, okay. waar, waar je het over hebt... zijn inderdaad die gebeurtenissen, die interne onderzoeken... die er zijn geweest, naar grensoverschrijdend gedrag... die ja. zijn uiteindelijk door zowel interne als externe bronnen... zijn die uh, afgewimpeld. Dat bleek volgens die onderzoeken dan niet zo geweest te zijn. Okay. Dus toen was de winter juist een beetje gaan liggen op een jaar. En ja, nu is het dus eigenlijk ineens... van dat ene op het andere moment. Kijk, natuurlijk was het de laatste, nou ja, de laatste twee jaar... in de Formule 1 een controversieel figuur dan eerst. Maar nog ja. steeds, een Bull die zomaar... zijn teamprinciple na twintig jaar gewoon uh, opzij schuift. Ja, ik denk dat dat... Uh, dat was al wat iedereen zei. Dat is de meest veilige baan bij heel Red Bull, uh. Ja, precies. Oké, okay, nou als nu je dat zegt. Dan ja, <laughs> is het. Oh, Oké, okay, ja, dan snap ik wel dat mensen dit in één keer uit het niets uh, ja. aanvinden komen. Um, ja, dan is het gewoon... Ja, nee, dit is gewoon mezelf. Het is wat het is, weet je. Het is, het is voor hem gewoon fucked up. Maar ik denk dat hij zijn zakken genoeg heeft kunnen vullen. Ik denk het ook. In, de, in, de, in die afgelopen twintig jaar. Dus, maar ja, ja, eh, ja, zo is het ook. Hè. Ik denk ook dat er andere teams zijn die hem heel graag als teambaas willen. Al is het in normaal of, of een ja. andere raceklasse. Ik denk echt niet dat hij. Uh, dat hij uh, dat hij klaar is. En als hij uh, klaar wil zijn, kan hij lekker met pensioen. Want uh, ja, dat uh, zit er wel in. Of, of, of er is vast een, een ander baantje voor hem beschikbaar. Ja, dan gaat dat vaak ja, wel in dat, uh, in, de, in dat circuit, zeg maar. Ja. Nice. Uh, hoe gaat het eigenlijk verder met de, de Formule 1? Is het een um, beetje spannend? Of is het, zijn. De nou, appels ik, ik denk nee, dat uh, iedereen wel veilig dat uh, McLaren dit jaar met een van de twee coureurs kampioen gaat worden. Die staan echt uh, met een flinke marge bovenaan. Er was nog wel een soort gevecht met verstappen. Als je een beetje met jou aan je oranje bril keek. Maar dat is echt helemaal in Een aantal races gereden toen hij er in uh, ronde 1 uh, strategisch werd afgetikt door uh, Kimi Antonelli, Toen de mercedes uh, rookie Nou, kon die ook niet doen dat hij ook al gelijk voor die voorgezegd uh, Kimi Antonelli dan. Maar ja, dat was eigenlijk wel de. Ja, de last nail on the coffin over die hele championship-campaign... waar we het nog over hadden natuurlijk. Uh, ja, kijk, het kan natuurlijk nog wel. We zijn pas op de helft van het seizoen, maar... het ziet er niet goed uit voor Verstappen. In ieder geval niet voor de Verstappen-fans. McLaren intern wordt wel spannend, want ik geloof dat Piastri en Norris... nu tien punten verschil hebben met elkaar. Dus dat oh, kan ja. wel interessant worden. Maar goed, ik denk dat iedereen er ook wel van uitgaat... dat Piastri het wel beter gaat doen, want Norris heeft... begin van het jaar niet niks gepresteerd. Kunnen we wel stellen, denk ik. Ik weet niet of jij nog veel volgt, Mickey, maar... <laughs> nee, uh, ik volg het nu echt totaal niet meer. Nee, nou ja, Norris heeft al... wel inderdaad... Ik heb wel dit zoiets van, ja, het wordt wel grappig... dat ja. McLaren met elkaar intern ja. weer een bedoel, heeft. er is al een keer natuurlijk contact... tussen de twee teamgenoten. Dat gaat ongetwijfeld nog een keer gebeuren. We gaan het zien dit weekend in België, de race. Kortom, er ja. valt nog, uh, nog wat te zien, uh, hoor ik zo. Okay. Zeker. Nou, spannend uh, voor de, de F1-volger. En Jalmer, jij had ook een uh, nieuwsitem een uh, gebracht... En bijzonder verhaal, wie, wie is de man achter Fortis, Fortissimo, staat er volgens mij? Licht hem toe. Ja, nou, um, uh, zoals meerdere luisteraars wel weten, werk ik voor het Haams Dagblad. En de afgelopen twee weken uh, op de redactie van de Amuide Courant. Want daar werken we gewoon samen. Het is eigenlijk een gedeelde redactie, maar wel twee aparte kranten. Dus ik ging een weekje in Amuider werken. En uh, nou, met behulp van de collega's thuis ik eigenlijk uh, meteen op een... Uh, op een goed verhaal, zullen we maar zeggen. Want uh, twee weken terug op, uh, op maandag uh, werd er een bedrijfspand in Amuiden binnengevallen door de FIAT. Dus dan weet je zeg maar <laughs> dat er iets mis is. Ja. Um, de financiële inlichting en opsporingsdienst. Uh, vooral fraudebestrijding doen ze. Um, werden er tienduizenden en echt tienduizenden dozen. Nee, niet tienduizend dozen. Tienduizenden vinylplaten werden er gevonden. Ingepakt en wel net alsof je ze in de winkel kocht. Het bleek, door, het bleek te gaan om massaal vervalste vinylplaten. Uh, nou ja, dat kan natuurlijk. Hè? Maar dan ga je kijken welk bedrijf daar gevestigd is. Het is niet zomaar op Google Maps terug te vinden. Dus dan kan je allerlei websites uh, specifiek voor gebruiken... die uh, daar bedrijfsinformatie uh, over hebben. En dan zie je ook gewoon een naam en een 06-nummer van een eigenaar. 06-nummer niet gebeld overigens, maar wel de eigenaar nagezocht. Blijkt Het dus een Britse zakenman te zijn... die twee jaar geleden al is opgepakt voor het... Uh, ...frauderen en uh, illegaal verhandelen van vinyl. Dus nou, dan heb je ineens een, uh, een leuk nieuwsuitje uit, uit de regio. En ja, wie blijkt die man dus te zijn? Hij is in 2021, het is dus een Britse zakenman... ...dus hij is niet Nederlands, maar wel een BV in Nederland gestart in 2021. Fortissimo NL BV. En BV hoort bij de naam, dus het is niet BV van uh, besloten vernootschap... ...maar dat hoort bij de naam. Um, is hij die, die begonnen? Toen is hij begin 2023 in uh, Engeland betrapt op het verhandelen in illegaal vinyl. Hij heeft dus blijkbaar nog ruim twee jaar zijn bedrijf kunnen voortzetten. Uh, maar ja, waar die handel plaatsvindt... het had geen website, het had geen tracks online, helemaal niks. Maar die man heeft dus wel geld kunnen verdienen... want anders heb je niet ergens in de haven van Amuiden een bedrijfspand met tienduizenden <laughs> vinylplaten. En gewoon Lana Del Rey, het beste oh ja. allemaal van Guns ja. N' Roses. Dus gewoon wel... Gewoon de mainstream muziek, zeg maar. Hè? Ja, ja, daar kom je inderdaad niet zomaar aan. Uh, maar wel bijzonder dan toch dat iemand dan op is gepakt... en dan gewoon exact hetzelfde riedeltje weer gaat doen. Dan uh, was het dus of heel lucratief... of hij weet gewoon niet wat hij anders moet. Met ja, ja wat, wat, uh, <laughs> wat zeg maar blijkt... dat is ook nog een grote vraag... van hoe heeft hij door kunnen blijven bestaan? Uh, maar wat de vraag wel was in Engeland... toen hij opgepakt werd voor de handel daarin... Ja. is het onderzoek eigenlijk nooit gestopt. Want ik sprak iemand die daar dus betrokken bij was vanuit Stichting Brein, dat is zeg maar die... Ja. alle auteursrechten en ze ook... Als uh, je vroeger een dvd'tje kocht, ja, die rare is... animatie ja, met uh, Stichting ja, Brein. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Het is trouwens hele interessante mensen om, uh, om een keer te spreken, sowieso. En die zeiden ook van... ze zijn eigenlijk sindsdien op zoek geweest naar zijn opslag en voorraad... maar dat dat in... Uit Muiden is, weet <laughs> je wel. Ik bedoel, als broekte nou ja, zakenman. Aan, aan de andere kant in Nederland... Uit Muiden staat niet uh, per definitie als beste plek bekend. Dus goed... Ja, precies. Ja. Dat, uh, dat, is de, dat is het breinliedje ja. bij de dvd's. Nostalgisch. Dat, ja, het is ergens nostalgisch wel, hè? Gek eigenlijk voor zo'n serieuze dienst. Uh, <laughs> ja, met deze Dit gaat echt nog heel lang door. ja. Oké. Okay. En, uh, nee, en is, is, is daarmee je verhaal af voor ons, Jelmer? Of heb jij nog wat toe te voegen hieraan? Ja, ik wil er nog iets aan toevoegen. <laughs> want uh, nep... LPs of namaak-LP's kan je als gewone consument niet herkennen. Dus ga nee. je wel als naar platenbeurzen. Ben je overigens niet strafbaar hoor als je een, een nep-LP koopt. Nee, maar maar daar wordt ook heel veel verhandeld in illegale LP's. En je kan ja. het niet zien. Alles is hetzelfde. Waar een fan dus in Engeland uiteindelijk is achtergekomen. Waardoor die toen is opgepakt is dat de geluidskwaliteit iets anders klonk dan, een, dan het origineel zou moeten zijn. Nou, Dan ben je, dan je ook ben je echt wel echt een fan. Zeggen, dan is het wel echt heel knap hoor, als je dat weet. Ik ben wel dat, benieuwd uh, hoeveel, uh, of ik wel neppe LP's dan in mijn collectie heb zitten. Ik heb redelijk nieuwe ja, LP's gekomen. Het, het af, zou we kunnen, maar, maar ja. Het, het zijn inderdaad uh, nooit tweedehands LP's. Dus als je dat sowieso niet wil, dan moet je altijd tweedehands uh, kopen. Het zijn echt nieuw, nieuw, nieuw. Dus echt nou. zo'n nieuw plasticje alles... Nou, kortom, ja. LP-genieters uh, opgelet. Nou, daar had ik zelf ook nog een, uh, een artikel. Sorry, ik me voor jou? maar hard van, ja, ja. uh, ja. van de tijd. Ja, ik had zelf ook nog uit. een, uh, een kleine, klein nieuwsitempje. Want wat mij was opgevallen is dat Ursula von der Leyen... natuurlijk toch wel het belangrijkste persoon uh, in de Europese Unie... Wie? Ja, die was betrokken. <laughs> ja, nou, daar ga je al. Wie? Uh, uh, uh, uh, <laughs> eigenlijk gewoon uh, de, de, de president, zeg maar, van, uh, van de EU... als ik het uh, zo, uh, zo mag omschrijven. En uh, het, het punt is, die was betrokken bij een schandaal. Want dat blijkt, ten tijde van de coronapandemie... heeft zij uh, WhatsApp-gesprekken gehad met de, de baas van Pfizer. Uh, en zij willen die WhatsAppjes niet publiekelijk maken. En dat is... Die uh, heeft dik verdiend natuurlijk. Bekend. Nou ja, dat is dus de vraag. Dat is bekend ja. komen te staan als uh, Pfizer-Gate. En wat ik dus heel gek vind, is dat dat eigenlijk best wel... Ja, het is wel een beetje in het nieuws geweest, maar... Het is voor mijn gevoel niet zo dominant in de cyclus geweest... als een aantal andere Wat? dingen. Nee, uh, Wat? Ja. En, en, en daarom had ik toch zoiets van... Ja, ik, wil dat, ik wil dat benoemen. Nou, Er is een, een motie van wantrouwen tegen haar geweest. Zij heeft die overleefd. Dus twee derde van de stemmen uh, binnen het parlement... Die, die stemden ten voordele van, uh, van Ursula von der Leyen ongeveer... Uh, maar toch, ja, ik, ik, ik weet niet, ik vind er wel wat van in het kader van transparantie. En, en zeker ook als je kijkt naar hoe zij dit vervolgens oppakken in de media. Dan komen er echt een berichten naar buiten met... Ja, dit is een heksenjacht en bla bla bla bla bla. Je verwacht natuurlijk wel, zeker bij de EU... als misschien wel een van de belangrijkste politieke organen, ook voor ons... dat dat gewoon transparant is. Dus ja, dat uh, wilde ik ja, even met jullie delen. Maar ik wil er nog iets aan toevoegen. Ja, dat kan. Je hebt uh, 30 uh, seconden. Heel aan, uh, aan dit item en alles wat met de EU te maken is... is hoe. Minimaal en hoe slecht wil ik eigenlijk niet zeggen, er verslag wordt gedaan van de Europese Unie ja, ja. überhaupt. Eens. want het is al, elke keer altijd dit en dan is het eigenlijk al een soort eindstadium ja. en dan oh oké, okay, oh oké okay. en dan ook, zo, zo. ook zo, <laughs> zelfs zo'n relletje wordt dan eigenlijk ja. al niet gevolgd. Zoals we dat hier in Nederland doen, dan is het vanaf begin tot eind ben je ja. op de hoogte. Politiek in de politieke verslaggeving nationaal is best wel goed als je op de hoogte wil blijven van hoe iets verloopt. Maar van de EU, ja, het is af en toe een melding van ze hebben dit besloten of dit is een beetje aan het rommelen. Maar inderdaad zo'n schandaal, daar hoor je dan alleen op het einde even over. Ja, nee, dat, dat is zo, uh, ja, maar ik ben het helemaal met je eens. En, uh, nou, dus daarom zeker, denk ik van, ik, ben, bij, ik benoem het even Precies, te zeker, zeker bij iets wat, <laughs> wat zo ver weg staat, is het juist een taak van media om, ja. uh, om überhaupt verslag te doen. En dat, dat gebeurt gewoon niet, want ja, zeker ja. mee eens. Nou, dan gaan we weer naar een stukje muziek, Jammer Maar dank voor die toevoeging, wat volledig, volledig met jou eens op, op dit punt. Nou, zoals jullie dus horen, ik, ik neem de uitzending vandaag over. En ik heb besloten om het zo te doen dat ik wel muziek kies... die ik ook niet, zeg maar, tijdens onze top 20... die we altijd tijdens de kerst doen, ook zou doen. Dus die zijn echt de... De vreemde dingen die ik in mijn vrije tijd luister en dus normaal niet deel. Daar is heel bewust voor gekozen. En het begint nog vrij normaal, maar naarmate de, de tijd vordert, zal het steeds uh, bijzonderder worden. Dus we beginnen nog uh, rustig, we beginnen nu bij Can't Catch Me van Avicii. En dat vind ik gewoon een heel underrated nummer van uh, eigenlijk zo'n uh, goede producer. Dus, uh, daar legende. Gaan we. Een legende. Een ja. legende, oh, oh. go... go, go. he was gone trying to make a dime. Mama kept us warm when there was no sunshine. I was busy building up my reputation. Did a lot of things out of desperation. Back up on my feet, got the motivation. Now I found my faith in a good vibration. Oh, oh, oh, oh. replace them keep a vision of the one you've been chasing when the time comes we'll run to the station we've been laced with the powers of creation so when the sun sets you bet you must face them remember when we were running across the nation we were living for the year and now I remember. Born with them killers in them tenements. Papa used to run from the immigration when we got to the United States. A scene under pressure got a blend in before the guitar had a magnet. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, jongens, dat was uh, basstop van uh, Sicko. Dus we gaan al langzaam steeds meer uh, nou, naar de, de vreemde muziek... zoals je kan horen. En uh, uh, ja, jongens, we hebben nu het, uh, het, het, het, het, het Zandvoorts uh, en de regio nieuws... En er is natuurlijk iets, uh, iets gebeurd. Ik zat Minecraft te spelen met een, uh, een vriend van mij. Dat is een beetje vreemd. Ja, ik breaking zit, news. Ik, kijk, breaking het, ik news. kijk het raam uit. Ik zeg tegen hem... Ik zeg, godkleren, de <laughs> hele straat staat onder water. zeg ik tegen hem. <laughs> ja, wat? Nou, nou, dus ik, uh, ik zeg dat tegen hem. En... Uh, ja, dat valt wel mee wie die denkt: van nou dat is zo. Dus ik stuur hem dat, dat NOS-artikel uh, nog geen twee uur daarna: ja. dat alles blank ligt en dat er een scheur in het circuit is ontstaan. Hoe, hoe hebben jullie het ervaren? Wie, wie wil beginnen met. Uh, nou, ik wilde er wel iets over vertellen. kwijt. Vertel. Uh, ik liep ook uh, toevallig door het dorp uh, toen het hele dorp, uh, dus, uh, nou ja, aardig laagje water had, zeg maar. En de auto's uh, er doorheen, door, doorheen reden. Ja. Um, Kijk, wat ik ervan vind is, het is heel vervelend ook mensen die bijvoorbeeld hun kelders en zelfs hun woning onder water kwam te staan. Dat is ook echt gebeurd. Uh, maar ik bedoel, ja, de openbare weg. Ja, we moeten er gewoon aan wennen, dat is een extreme regenbui. Die komen niet vaak voor, die zullen alleen nog maar meer uh, voorkomen. Dus we moeten er uh, aan wennen dat dit uh, gebeurt. Maar ik vond het zwaar overtrokken, want het was in veel plekken in het land code geel en best wel extreem weer. Maar dat Zandvoort op RTL, NOS, Hart van Nederland. En dat ik ook van mensen laat. Daar staan we gewoon laten, weer goed op. Dat ik ook van mensen terug terughoorden die gewoon appjes kregen van mensen uit de rest van het land. Gaat het wel goed bij jullie? Want ik zie dat alles is overdroomt. Ja, Jongens, de was, hele was, boel ondergelopen. Ik was maandag letterlijk naar een afspraak. Ik liep op de heenweg. Nou, toen was er nog wel zeg maar, wat te zien, wat te filmen. Auto's die een beetje om de uh, diepe plassen heen reden. Ik liep terug, nog geen half uurtje later. Alles was weg. Ik bedoel, hoe bedoel ja. je overstromingen? Nou, het, nogmaals, was, het was bij ons nogmaals. in de straat wel... zodat nee, maar, er gewoon echt daadwerkelijk een meertje was. Maar ik snap wat je bedoelt. Maar, maar aan de andere nogmaals, kant, jammer, maar jammer, Jammer, Jammer... was ziet positief, hoge bomen vangen veel wind. Blijkbaar zijn wij gewoon een heel leuk dorp. Nou, maar, nou ja, ja, ja dus, was, dus zijn wij het nieuws. Dit wel, misschien moet ik dit... Bewaren voor de irritatiefactors doen, want ik heb nog iets anders... <laughs> gewoon waarom Zandvoort aan. zo vaak in het landelijk nieuws was. En dat gaat over dat met parkeren. Maar dat parkeren ja, nou, dat vond ik zo'n leuk item. Die, moet, die staat er inderdaad in. Die, die, dat die komt vraag. zo meteen. Die komt zo meteen bij het zandvoort uh, Dat Dit ga je dan ook leuk vinden, ja. Mickey. Oh, ja. Deze waarom, bewaren ja. we Mij, nog even. Mijn, deze mijn bewaren we nog. was dan meer waarom dat op fucking NOS moet. Omdat het gewoon grappig is. Het is gewoon een leuk bur, het item. Het is een teken van de revolutie, maar dan komen we zo. Mickey, hoe ervaarde jij de overlast? Ik ervaarde het nogal stressvol, want ik was aan het werk in de Loods in Noord en en um, toen begon het een beetje te regenen. Uh, en uh, ja, die, uh, die loodse waar ik in werk, die is niet zo goed uh, gemaakt. Zeg. Oh ja. Die, ja. die afvoerpijp is niet <laughs> goed gemaakt. Dus op een gegeven moment jongen, toen ja. begon het gewoon aan de zijkant. Kwamen er gewoon, gewoon ja, het zijpelde gewoon naar binnen. En er zat één, we hebben één gat in het dak zitten. En ik, precies op, op, in het midden van het dak van een auto die op de brug stond... Ja, en op een gegeven moment, ik heb filmpjes jongens, nou... Ja, dat is, ja, dat is wel maar, maar gewoon, we hebben een klein hutje aan de, in binnen. En daar zit ook een dak op. En daar goot het ook van af. Dus we hadden lekkage in ons grote dak. <laughs> en, en dat liep gewoon van voor naar achter. En in je kleine dak. En de rechterzijkant van het pand, dat was gewoon... Ja, dat je zag je. gewoon de watervallen op de muur naar beneden gaan. Dus wij hadden zoiets van... Ja, shit man, die bandenmachine <laughs> staat, staat ja, dat, daar. Is, uh, dat is lastig, En ja. het magazijn is ook bij ons gestroffen. Ja, we hebben nog niet helemaal gezien hoe of wat. Want het is een beetje vol overal, maar... Ja, ik, zat, ik stond echt te kijken. Ik denk van, nou, ik, ik zet maar bakken ja, eronder. Ja, het, het was wel vervelend. Echt de uh. plassen, ja. jongen, in, op ja. de vloer. En op een gegeven moment hadden we ja. echt wel plassen over. Nou, precies. Zelfs, zelfs wij bleken een lek te hebben, Dus ik kan me zeker voorstellen in een bedrijf... echt ja. dat dat wel heel, heel heftig ja. is. En, en toen liep ik het kantoortje binnen... en toen was het al voorbij... En toen zag ik ineens gewoon een gigantische plas in de hoek. Was het dus bij de wc omhoog gekomen. Ah, nee. En was ah, het uit ba. de wc gespoten. Ah, ah, dat is smerig. Gelukkig, gelukkig was het schoon water, want er ja. lag niks anders dan water en twee blaadjes. Oh jeetje. Nou, eigenlijk zitten we een beetje in de tijd, maar ik vind het wel een leuk onderwerp. Dus ik trek even wat extra tijd uit. Nou, maar even ten koste van back online. Uh, Mike ja. of, of Kasper, hebben jullie er nog wat over te melden? Iets wat jullie opviel? Nou, nou ik was dan in het dorp bij de pizzeria. Uh, het viel daar best in Tenminste, het, het hogere deel van de, de dorpsstraat viel best wel mee. En toen kreeg ik filmpjes van mijn vader. dat de hele oprit uh, onder water stond. En drie huizen verderop, ik woon in de was iemands garage gewoon helemaal. <laughs> stond helemaal onder water. Wel, uh, dat is wel taai. En Bij mijn moeder was het ook de afgelopen nou, uh, lopen? Dus. ik ben gauw klaar. Ik zat uh, lekker binnen. Ik had Aircoast, ja, want het was echt bijzonder <laughs> heet. En ik dacht, wat een buisje. Ik ik doe maar even, doe maar even uh, de, de deur dicht ik die elk of jaar binnenhalen helemaal nat echt kut maar meer was het eigenlijk niet nou, nou maar op die uh, die, uh, die noot uh, gaan we, gaan we, gaan, we, gaan, we de, gaan we weg gaan we eruit we gaan naar uh, muziek In, zeg maar deze even hoe noem je dat deze contrast van het verhaal vind ik wel goed zeg maar goed anders. contrast Oh, erg nos breaking news dit dat? Ja, alleen mijn Airco Spang was dat. Ja, maar kijk, dat is, ja. dat is de gemeenschap. hè Sommige mensen hebben één ervaring, anderen hebben een, een andere ervaring. Dan gaan we naar een stukje muziek. Uh, dit is nog wel vrij normaal. Uh, we gaan naar balloons van Tom McDonald. En uh, ja, gewoon een, een lekker depressief nummer. Als ik in depressieve bui ben. <lacht> It's the days when no one even knew my name Now everywhere I go I wear a hat to hide my face I got weapons hidden inside every room in my place Now I have to keep a pistol on me always just in case This is a nightmare, never expected the fame To be something I would wrestle with and fight to embrace Sometimes I feel like the love I get's outweighed by the hate I hid the tears but I can't hide from the pain Working 20-hour days, can't even lie to y'all I'm burnt out. I sleep on my weight bench, trying to find the strength to work out. Should be happy I'm successful. I just went and bought my first house, thought money would help cure my depression, but it's worse How? Tired of it. Lucky I don't have a manager 'cause I'd be firing them. Tired of talking to other artists who just wanna tell me I'm inspiring them. Parents keep telling me they have a kid and they're thankful the child is admiring me. Great. Wanna know how I feel? I might kill myself before retiring. I'm in the cloud the ground, they're coming in crowds, blew me up like a balloon and let me go, watch me float away while I scream no, every time I get close they pull out their phones, like maybe this time we can see them explode, blew me up like a balloon and let me go, like a balloon and left me i miss the times when i could go outside i didn't have to watch my back out of the corner of my eye i didn't have to fake a smile and post for pictures all the time can't even lie i miss when time was really mine now i just belong to everybody else but me these panic attacks are making it awful hard to breathe built a vocal booth inside the crib and stopped making beats don't even rap i stand inside of it and scream like this is not what i expected i work my hands to the bone and my anxiety is triggered by the apps on my phone i tried deleting them so the internet would leave me alone but the lack of attention made me feel worse than before i'm sick of it all the internet watching me trip when i fall embarrassed that everyone witnesses all my illnesses in real time man i'm addicted to y'all rappers on twitter don't get me involved i'm posing for photos with fans in the mall and dying inside pretending i'm strong i'm not a celebrity i am just tall when every Friday wasn't spent with my therapist. Then I realized I hated fame and accepted I'm scared of it. I got Ativan, Ciprolex, Xanax and Seroqua in a Tupperware container. I don't touch, I just stare at them. Breathing exercise is supposed to help me to cope, but nothing works quite as good as a bottle of Jack and a smoke. I try to focus on my breath, but it gets stuck in my throat. This never happened back when I was young and happy and broke. I never thought I'd be the rapper all these rappers trying to be. Posting 20 times a day, now I don't have Meeting with these major labels, CEOs with giant teams. If y'all want to do business, why are y'all trying to lie to me? I'm bored of the fame. Every time it feels fresh again, I'm getting more of the same. Interviewers think they know who I am, they made up their mind before I explain. That's so nice, I guess I'll tell. Ain't been feeling too hot lately, Jim. Is there anything else great? Because lately, every day, I feel like I'm living in hell. I'm glad the music helps you, but I might really kill myself. When this magazine gets printed, can you send one to my house? I'd like to own a tidy piece of me like everybody else. Ja, dat was uh, lekker depressief voor wie meegeluisterd heeft, maar nog wel redelijk normaal. We zitten, nog, uh, we zitten nog maar hierna ook een normaal nummer en dan, uh, dan gaat het mis. Uh, ja, we zijn bij de column uh, Back Online uh, en ik heb twee onderwerpen op de agenda gezet. En om mee te beginnen leek het me goed om eens even te praten over het initiatief Stop Killing Games. Uh, ik heb zomaar het gevoel dat Mike daar wel iets over te zeggen heeft. Ik weet niet of jij, hem, uh, of jij er wat over wil vertellen of... Ja, je kan het oplezen, je ja, kan nee, hem ook introduceren. Stop Killing Games is inderdaad een European Citizens Initiative... en dat is eigenlijk gewoon een soort... dat ga jij misschien weer beter toelichten... dat is een soort petitie die mensen zelf kunnen starten voor de Europese ja. Unie. Als en dan een, komt het ook echt op de agenda, ja, dat, de, als, er, als er een bepaald ja. aantal handtekeningen, digitale Precies. handtekeningen, dan wordt gehaald... komt het ook echt inderdaad op de agenda. Um, dus dat is gestart nadat Ubisoft, natuurlijk een uh, bekende publisher... van verschillende game franchises, uh, Assassin's Creed is bijvoorbeeld van hun... maar dit hele fiasco is begonnen nadat zij hun racing game The Crew een aantal jaren geleden compleet offline hebben gehaald. Dus mensen die daar... toen het spel uitkwam in 2014... 60 euro voor hebben betaald, konden gewoon... niet meer bij hun spel. En daar waren mensen... in mijn optiek terecht boos over. Want je koopt gewoon iets. En ja, als je iets... koopt, verwacht je dat in ieder geval... nou ja, voor altijd is misschien... een beetje een groot woord in de techniek, maar in ieder geval... voor een redelijk lange tijd te kunnen spelen. Ja, langer dan 10 jaar. Ja, langer dan 10 jaar... inderdaad. En ja, daar waren dus mensen... boos over. Dus wat Stop Killing Games is, is er is in ieder geval een petitie gestart... die als het allemaal gaat zoals de mensen die deze positie hebben gestart willen... Uh, als dat allemaal wordt aangenomen, dat er dan een regel komt... of in ieder geval Europese wetgeving... dat zodra een publisher of een ontwikkelaar besluit een game niet langer te ondersteunen... omdat het bijvoorbeeld te veel geld kost om servers draaiende te houden... een alternatief te bieden voor spelers om toch nog hun games te kunnen blijven spelen. Wat op zich natuurlijk een heel goed initiatief is... want zodra mensen dan geld betalen voor een game... kunnen ze in ieder geval verwachten dat als de... Uh, publisher er geen geld meer in wil steken, ze toch nog bij hun game kunnen blijven als de ja. community dat wel wil. Want, want voor de oude luisteraars, uh, misschien nog even een beetje toelichting. Je moet je eigenlijk voorstellen wat, wat nu het precedent is in de gamingwereld, of steeds meer wordt eigenlijk, is dat heel veel games die, die zijn online, die zijn ook op ja. internet. Dus dat is uh, ja, net als, eigenlijk als, als een artikel in een, op een website, je, je, je hebt het niet echt in een, in een boek, je een vierde versie zeg maar bij jezelf. En wat er dus gebeurt, die halen dat gewoon offline. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar dat is om te motiveren dat mensen nieuwe... Ja games gaan kopen, maar dat is natuurlijk heel raar. Want dat is net een beetje alsof je gewoon de helft van de bibliotheek in de fik zou zetten, want ja. dan, dan gaan mensen weer nieuwe boeken Ik wil, bestellen, het, bestellen. Ik, ik, ik wil het even iets technisch... Ja, nee, maak het technischer. Ja, ik ik weet, probeer ik het een wil, beetje ik, simpel ik, ik te maken. Maar. inderdaad iets technischer trekken. Maak hem technischer. Uh, want het hè. zit namelijk zo, de games zelf, die kopen natuurlijk, nou, dat is ge dat, de, word, de source code wordt code geschreven, nou die wordt uiteindelijk gebuld. En wat jij dan krijgt op je pc is een executable die in heel veel gevallen gewoon alles bevat wat je nodig hebt om de game te spelen. Niet altijd, als je natuurlijk een multiplayer game is gewoon multiplayer. Maar wat die games zeg maar doen is, zeg maar voordat ze beginnen met het uitvoeren van de games, en dat verschilt natuurlijk per game, maar is dat ze verbinding willen maken met een server om te vervelen of je de game mag spelen. Dus dat heet Always Online DRM, of in ieder geval Digital Rights Management staat het dus voor DRM. Mm -hmm. En wat houdt dat dus in? Dat is eigenlijk een soort externe server die dus bij de publisher is, of bij een andere partij, die gaat kijken, oké, okay, de game die jij hebt is legaal gekocht. En dat zal dan waarschijnlijk vaak met een account zijn, op bijvoorbeeld Uplay, ja. of Ubisoft Connect heet dat, dat tegenwoordig, dat. Of, of Steam. Wat gebeurt er dus? Je start je game op, je hebt alle bestanden, je hebt alle Assets, dus alle plaatjes, alle muziekgeluiden. Nou ja, je kent het wel. Je zegt, maar goed, je hebt dat alle assets. Een soort slot op. Ja, je hebt alle assets, zit een slot op. Dat is vaak versleuteld. Nou, dan moet er naar een server gecommuniceerd worden. Oké, okay, is deze licentie geldig? Is het niet op meerdere PC's ingehouden? Oké, okay, prima. Dan wordt je game ontsleuteld... en dan kun je er dus bij. Ook al is je spel offline. Kijk, bij games zoals The Crew, dat was een online racing game. Um, daar kan ik me nog enigszins voorstellen dat je. Uh, online servers nodig hebt om de game te spelen. Want het is in, ingebouwd om met meerdere ja, mensen te spelen. Precies. Dat geldt ook voor MMO's. Dat zijn multi beste multiplayer games. Maar um, waar vooral de crux ligt... is dat dit ook steeds vaker het, het precedent wordt... dat het ook bij singleplayer games gebeurt. Ja, dus dus spelen, waar je, ja. spelen waar je echt in dus je dus eentje speelt. Stel, speelt je hebt zeg gewoon maar, een hè, verhaal je speelt in je eentje. Luisteraar. Dan wordt er dus een serverconnectie vereist... die dus een publisher geld kost. Want servers kosten nou eenmaal geld. Ja. Um, om te verifiëren of je de game wil hebt. En dan wordt je game ontgrendeld. Terwijl je game helemaal offline is. En wat dan ook nog wel eens gebeurd is. Dan valt je internet bijvoorbeeld uit halverwege een spel. Word je eruit gezoden flikkert. Omdat je, ja, je geen serververbinding meer hebt. Terwijl het spel gewoon lekker lokaal De elkaar ja. We kunnen wel zeggen. Wij zijn redelijk voorstander van dit Zeker. initiatief. Toch uh, ja, ja. Ze hebben het gehaald. Want ik heb ja. gekeken. Daarom. Ze hadden 1,4 miljoen ja. Ja. nodig. En ze zitten nu op 1.42. Ja. En dat is natuurlijk ook met dank aan grote influencers. En zo zich erbij bezighouden. Ja. Dus Dat is uh, top. En ik vind het in die zin ook heel positief iemand die ja. toch wel kritisch is op de EU, dat er zo'n mogelijkheid is... en dat er in ieder geval iets van democratische invloed wellicht gaat plaatsvinden nu. Ik ben nog steeds niet fan van de ja. EU, maar goed, nou, ja, dit is al goed. Uh, dit is een, goede, een goede, dat, dit is goed, dit is dat, prima. Dat heet natuurlijk een burgerinitiatief in precies. normaal Nederlands. In, in Nederland ze daar 40.000 ja. handtekeningen voor nodig... om ook iets te agenderen in de Tweede Kamer. Ja, precies. Um, en ze hebben dat laatst ook Europees breed voor conversietherapie uh, gedaan... Uh, en toen hadden ze inderdaad ook zoiets van anderhalf miljoen uh, handtekeningen nodig of zo. Ja. En om dat, uh, om dat dan Europees uh, te regelen dat het in alle landen tegelijk verboden werd. Dus uh, ja, het gebeurt af en toe, maar eigenlijk nog niet heel vaak dat er zo'n... Uh, ja. Nou, mooi. Mooie ontwikkeling, toch? En dan gaan we eigenlijk naar het tweede onderwerpje. Ik dacht al dat hij wat langer ging duwen, dus ik ben blij dat, uh, ja. dat, ik, dat ik het kort heb gehouden. Ja, okay. uh, we hebben ook nog een ander ja, nieuwtje, om het zo maar even te zeggen. Want uh, Donald Trump in Amerika heeft een executive order getekend. Dat wil zeggen, een soort van nou presidentsopdracht eigenlijk. Dan moet zijn kabinet ergens aan gaan werken. om nou nagenoeg volledig vrije baan te geven aan de ontwikkeling van AI. En. Ja, ik, ik voel me daar heel dubbel over, want enigszins snap ik het heel goed als je kijkt naar bijvoorbeeld China en dergelijke, waar ze inderdaad ook maar gewoon wat doen en zo snel mogelijk die race willen winnen, omdat ja, de ontwikkeling van AI hoogstwaarschijnlijk een beetje zeg maar, de, de moderne thermonucleaire bom is, om het even heel overdreven te zeggen, dus... Je wil natuurlijk wel dat jij als land daar het eerste bent. En niet dat je competitie daar is. Alleen, er is wel wat kritiek. Omdat ja, het gaat ook ten koste van milieus. En we mogen allerlei uitzonderingen uh, mogen ze gebruik van maken. Om, uh, ja, om eigenlijk gewoon geen rekening te houden met, met de omgeving en dergelijke. Dus het is nogal omstreden. En we hebben, we hebben heel kort. Maar is, is iemand die daar een reflectie nou, op wil geven? Ik vind, het, ik vind het kwalijk in de zin. Kijk, milieu... Ja. Ik ben daar, dat ben ik nooit zo mee bezig. Dat ga ik wel eerlijk zeggen. Maar dat moet natuurlijk ook wel enigszins beschermd worden. Dus in die zin uh, snap ik dat het controversieel is. Kijk, dat is anders, voor mij niet... Uh, e anders gaan we allemaal dood. En ja, dat is voor mij niet echt een selling point. Kijk, dat interesseert me eerlijk gezegd gewoon niet zo. Maar wat ik kwalijker vind is... Um, dat je gewoon mensen, dat de regelgeving... ook qua veiligheid misschien daar wel ten koste van gaat. Ik weet ja. niet of daar wat in zit, maar bijvoorbeeld AI... Ja. Er was laatst ook een soort Twitter-incidentje volgens mij... dat Grok allemaal hele rare dingen zei. Ik vond het geweldig. Ja, sorry, het, ja. ik wacht even, ik dit heel raar met zeggen. Ik vond het grappig, ja, laat ik het zo nee, maar, zeggen. Kijk, uh, voor jullie idee, Grok, dat is de AI van, van, X, ja, van de X, -AI, ja. X, van het platform X van Elon Musk... En die had ineens reacties achtergelaten met dat de naam van Grok Mega Hitler was, Mecca Hitler. Ja, maar en, oh nee, ja. ja, man! Kijk, ik vind het even. Kijk, ik vind ja. het. Het is inderdaad nu nog grappig, maar dit kan ja. best uit de hand lopen als dit ja. op zo'n manier. Maar, af... maar dit is überhaupt, kijk jongens voor de luisteraar. Ik ben zelf dan uh, onderdeel van een actiegroep genaamd Pal AI en die dus zegt van kunnen we niet globaal even stoppen met het maken van AI wat haalbaarder is dan je denkt zien de, de apparatuur die ervoor nodig is qua hoogwaardigheid... en waarvan je dus gewoon echt de supply chain kan stopzetten. Uh, omdat ik dus ook heel veel twijfels heb bij de ontwikkeling. van ja. daar. Maar dat is natuurlijk een beetje een andere discussie. Uh, maar ja ik, ja, ik maak me er ook zorgen over. Dat is alles wat ik maar daar... Uh, ik, ik, we, zijn, uh, we zijn altijd te laat. Maar, maar, maar geopolitiek ja. geo ja. snap ik het inderdaad. Want China geeft ook geen fuck. En nee. ja, uiteindelijk... Nou ja, ja maar... kijk, voor de luisteraar, en dat gaat vrij snel komen... je hebt eigenlijk een punt. Dan gaat AI daadwerkelijk slimmer worden dan mensen... En dat is het punt wat ze in de wetenschap de singulariteit noemen, zeg maar. En dat wil zeggen vanaf dat punt kunnen wij eigenlijk niet meer bedenken wat het gaat doen. En dat kan dus goed zijn. Dat kan de aardevernietiging betekenen, zeg maar, even in een soort extreem doemscenario. Ik bedoel, de grootste experts op de wereld denken dat AI, waar ze zelf aan mee ontwikkelen, een 20% kans heeft om de complete mensheid tot de extinctie te helpen. Zeg maar 20%! Dus ja, ja, best heel hoog. Zou jij op een, een vliegtuig stappen met 1 op de 5 kans dat hij neerstort? Zeg maar. Nee, natuurlijk niet! Nou ja, precies. Dus laat ik het zo zeggen, wij gaan een, een leuke toekomst uh, tegemoet, jongens. Ik denk dat, dat we daarmee. Uh, ai, ai. <laughs> dat we hem daarmee afsluiten. Ja, nou, we we gaan dan gaan uh, we weer. We werken altijd aan onze eigen ondergang. We werken altijd aan dat onze eigen Dat is de ene, ene Maar uh, de daarom zeg ik altijd: ja, maar ik ben een optimistische pessimist. Uiteindelijk gaat het allemaal <laughs> toch naar de tering. Maar laten we gewoon <laughs> genieten en ons best doen zolang het, uh, zolang het goed gaat. Nou, dan gaan we naar uh, eigenlijk echt mijn, mijn favoriete nummer. Gewoon überhaupt ooit. Dit is nog wel vrij normaal. Paralysis van uh, Matzo.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 Ja, ja mensen, nou de meer kookshow. En dit keer kondig ik mezelf aan... Mirko, wil, jij, uh, wil je de kookshow presenteren? Ja, wat leuk. Nou, daar, uh, daar gaan we. Uh, vandaag... Uh, uh, ja, oh, er wordt geklapt hier in, uh, in de studio. Dankjewel, jongens. Nee, uh, ik uh, even, ga vandaag even wat anders doen. Ik, ik heb de, de vrijheid genomen eigenlijk... om, uh, om te bedenken dat, het, uh, dat, we, dat we op een budget date zijn. Want ik denk, ja, ik word echt gek van de lage bedragen... waar de mee moet werken. Want het is toch wel heel moeilijk... om echt heel goedkoop en lekker te koken... Maar het is nog steeds wel goedkoop. Dus je moet je voorstellen, dit zal neerkomen op 5 euro per persoon. Ja, voor een date is, is dat best wel te doen. Persoon, dan, dat is wel echt de afknapper, Nee, dit is een afkrap, maar dit is echt de studentendate. Oh, de dus studentendate. echt een, ze, wil al je vijfde date of zo, weet je? maar je wil toch een beetje laten ja, zien, dat je okay, kan maar, goed ah, koken. Ja maar, ja, maar dan kan het, maar zeg maar, als je bij de eerste date aankomt en je hebt eten voor, dan vind ik wel een beetje een Nee, problemen. nee, nee, het is niet de eerste date, maar oh, dit, is, okay. dit is een beetje meer de vijfde. Want je wil ah. wel indruk maken, maar dus dit is een, meer. een vijfde date night uh, budget editie. Uh, <laughs> maar meer hebben, pas, hebben studenten niet, niet gewoon één date that's it? Nee, natuurlijk niet. Je gaat toch vaker op date? Nee, ja, maar het zijn studenten waar het Ja, maar niemand gaat meer vaker op date. Nou, daar da da is de de de gewoon de uit na de okay, eerste ja. date. Okay. Ja, <laughs> nou, goed. goed. We gaan naar het recept. Wat hebben we nodig? We hebben linguine pasta nodig, want het is uh, een lekker pasta gerechtje. Dat is makkelijk te maken. We hebben knoflook nodig. We hebben fucking veel petercedien nodig. Ik kopen een hele plant. We hebben uh, anchovis in zo'n potje nodig. Uh, en we hebben kabeljauw nodig. En een obersien. Uh, uh, That's it. Meer heb je nodig. Misschien walnoten als je echt geld over hebt, zeg maar. Dus wat gaan we doen? We, we snijden heel erg van... Elber, ik heb jouw microfoon openstaan. Ik ga ze even uitzetten, die microfoons. Maar goed, uh, wat je nodig hebt is, uh, om mee te beginnen... je, je zorgt dat je kabeljauw natuurlijk gewoon ontdooid is. Ik zou hem uit het vriesvak halen. Dat is vaak mijn tip uh, tijdens de meerkoopshow... want dat is gewoon goedkoper als je dat doet met, uh, met vis. Haal hem uit het vriesvak, dan kan je het van ongeveer 5 euro's... Oppakken. Wat je doet, je maakt de knoflook heel erg fijn. Misschien met een pers, misschien met de hand. Uh, je gooit dat in een bakje. Ik zou zeggen, doe twee, drie, vier teentjes. Ligt aan hoeveel je van knoflook houdt. Doe echt een hele grote hoeveelheid peterselie. Als je zo'n plant koopt, moet je gewoon een derde van alle peterselie die erop zit, moet je erin doen. Ook heel fijn snijden, die gooi je bij de knoflook. Je gooit er olijfolie bij, zodat het een beetje een soort van sausstructuur krijgt. En je doet hetzelfde met de anchovies. Die versnijd je erin. Dan krijg je een soort zoute knoflook, peterselie, olijfolie. ...basismix, om het zo maar eventjes uh, te zeggen. Als je een staafmixer hebt... ...is het ook lekker om hem met een staafmixer... ...nog even wat fijner te maken. Maar het hoeft niet. Je kan het ook gewoon met een mes doen. Uh, nou, dan heb je je saus eigenlijk af. Je basis. Natuurlijk doe je je linguine pasta doe je, doe je erin. Dus je, je spaghetti. Maar ik, ik hou er zelf van als het ietsje dikker is dan spaghetti. Dus dat uh, zou ik eigenlijk uh, aanraden. Een iets dikkere spaghetti-variant, uh, zeg maar. Nou goed, uh, dat doe je dan vervolgens. Uh, die kook je... Je mixt de spaghetti natuurlijk met de saus die je hebt gemaakt. En daarnaast, iets daarvoor, uh, idealiter, bak je de kabeljauw. Die doe je er ook overheen. Zorg dat hij lekker knisperige randjes heeft. Hij hoeft er niet meer heel uit te zien. Hij mag best wel kapot zijn, zeg maar. Dus je mag hem gewoon lekker door elkaar hakken. Dat het fijne snippertjes kabeljauw zijn. En als het een beetje een korsje heeft, is dat alleen maar lekker. Zorg er wel voor dat je hem goed zout van tevoren. En vervolgens heb je de aubergine nodig. De aubergine moet je... Gewoon rauw houden, je moet hem schillen en je moet hem in kleine blokjes snijden. Dat leg je boven op je mix met de kabeljauw, met de saus onderin. Misschien nog wat, uh, wat walnootjes op de top. En voilà, je hebt gewoon een heerlijk, maar ook simpel uh, pastagerechtje. En uh, iets waar, waar je date echt wel van gaat zeggen van deze man kan goed koken. Wat je ook niet te veel geld heeft gekost. Okay. Maar die date betaalt dus wel? Die date betaalt zeker, ja. Oh, Absoluut. Okay. Dit ja, maar het uh, betaalt toch altijd? Of is het voor... Nee, nee, nee, nee nou, ik bedoelde de date niet. betaald uit op een andere manier. Ik dacht dat deel jou met hem oh, zo... Uh... Dat, oh. we, dat gaan we niet op hebben op radio. Nee, ik nee, dacht nee, dat jij nee, hem nee, zo nee. bedoelde. Uh, maar, ik vind het een leuk ah. recept. Ik wil het zelf een keer maken. Leuk. Gaan we doen. Ik ga hem naar je doorsturen als je ja? wil. Ja, okay. Ik ga hem ik naar je doorsturen. Ik wou nog terugkomen naar, uh, Je zei, um, ja, oh, je ja. moet je knoflook pellen en schillen en zo. Maar je moet de knoflook heel fijn maken. Dat kan met de hand of met een pers. Maar ik denk... Hoe kan je een knoflook klein maken met je hand? Nah, je? Met, de hand met een mes bedoel ik oh. natuurlijk. Ja, ik bedoel handmatig. Oh, Mickey, handmatig. Mickey, handmatig, oh. handmatig. Handmatig. Dus Mickey is weer terug hoor, jongen. Dus ja, op, ja. Uh, op die manier. Nou, goed, mensen, we gaan, uh, we gaan naar het, uh, het, laatste, het laatste nummer. Dank jullie wel. Dus, dus dit is van een, uh, een anime met een, een depressieve elf... die eigenlijk de main quest al heeft gehad. Het voormalige avontuur. En omdat een elf 800 jaar wordt... zijn al haar vrienden al dood... waarmee ze dat avontuur heeft gehad. En in, die anime, her, in die anime, in die serie... hervindt ze eigenlijk haar blijdschap weer, en, ik, en ik word na en, het doodgaan En ik word leven. gejudd voor k of Demon Hunters. Nou? Niemand maken. van de radio snapt dit. Dat Het was dus uh, Haru Sunny door Yorushika. Japans nummer van de anime Susuno Vrieren of Vieren in het kort. Dat dus gaat over een depressieve elf, zoals ik net vertelde. Maar het is echt een superleuk verhaal. En dan gaan we nu naar het nieuws en dan zometeen tweede uur. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.